11 uur, Eval de Jong met het NOS-journaal. In het onderzoek naar inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. heeft speciaal aanklager Robert Mueller dertien Russen en drie Russische organisaties aangeklaagd. Ze probeerden via sociale media de publieke opinie te beïnvloeden. om de wantrouwen te wekken in de politiek en de presidentskandidaten. Volgens de aanklacht begonnen ze al in 2014 met hun activiteiten. Ze creëerden sociale media accounts over immigratie, religie... en de Black Lives Matters-beweging. Ook werden ze volgens de aanklager in de zomer van 2016... sociale media ingezet om de Democratische Partij... te beschuldigen van kiezersfraude. De nieuwe Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa heeft in zijn eerste officiële toespraak gezegd dat de herverdeling van land zal worden versneld. Desnoods zal land zonder compensatie van witte boeren worden afgenomen, zei hij, maar alleen als dat leidt tot meer voedselproductie. De ongelijke verdeling van land is een erfenis van de apartheid in Zuid-Afrika. Na 25 jaar is de herverdeling nog nauwelijks op gang gekomen. Critici zijn bang voor toestanden zoals in Zimbabwe... daar zijn witte boeren vaak met geweld van hun land verjaagd... met desastreuze gevolgen voor de economie. Minister Kaag voor Ontwikkelingssamenwerking... eist van Nederlandse hulporganisaties... dat ze misstanden als seksueel overschrijdend gedrag meteen melden. Ook moeten ze maatregelen nemen om misbruik te voorkomen. Anders verliezen ze hun subsidie. Aanleiding voor de maatregelen zijn misdragingen... van Oxfam-medewerkers in Haiti. Kaag schrijft dat veel mensen geld geven aan hulporganisaties... en dat die terecht openheid willen over misstanden en maatregelen. Bij Schiermonnikoog zijn negen actievoerders van Greenpeace aangehouden. Ze voerden actie tegen proefboringen naar aardgas. Door de actie ging de proefboring die voor vandaag gepland was niet door... Vier actievoerders hadden zich met touwen aan het boordplatform vastgemaakt en een spandoek opgehangen met de tekst Schier je weg. De FBI erkent dat er geen onderzoek is gedaan naar een tip over de man die woensdag 17 mensen doodschoot op een school in Florida. Dat had wel moeten gebeuren, zegt de FBI. Een bekende van de 19-jarige Nicholas Cruz meldde zich vorige maand met een tip dat Cruz vuurwapens had, mensen wilde doden en verontrustende berichten verspreiden via sociale media. Tennissen Roger Federer is weer de nummer 1 van de wereld. De Zwitser moest daarvoor op het ABN AMRO-toernooi... minimaal de halve finales halen. En dat heeft hij gedaan met een overwinning op Robin Haase. 4-6, 6-1, 6-1. Federer stond in november 2012... voor het laatst op de hoogste plaats van de mondiale tennisranglijst. En in de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. VVV venlo ontving thuis FC Groningen. Het was een 1-1 gelijkspel. Het weer, vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. De wind neemt verder af, minima vannacht rond het vriespunt. Morgen rustig weer met geregeld zon en weinig wind. Het wordt een graad of zeven. Zondag wat meer wind en kans op een bui. Na het weekend wordt het wat kouder. Dit was het NOS Journaal. Ik was echt zo geholpen met die kinderwagen. Jij hebt het recht goed te doen. Een tienermoeder helpen bijvoorbeeld. Met wat oude babyspullen geef je tienermoeders een voorsprong.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het rond het vriespunt. Binnen zit Max van Wezel. Heeft u dat nou ook? Ik krijg opeens hele andere associaties bij de naam... Artsen zonder grenzen. Een hele goede avond en welkom bij een oog... met uiteraard het wekelijks gesprek met de minister-president... die deze week zijn minister van Buitenlandse Zaken verloor. En verder... Morgen is de dagblad trouwjarig, het bestaat 75 jaar. En het is ook feest in Kosovo... dat zich tien jaar geleden onafhankelijk verklaarde van Servië. Maar gaat het wel goed met het Balkanstaatje? Hoe kunnen Oxfam Novib en artsen zonder grenzen goed werk blijven doen... zonder in MeToo-situaties verzeild te raken? En wat betekenen jong meat barbecues precies? Onze serie over Olympische wintersporten gaat vandaag over de skeleton... en hier is het nieuwsoverzicht... Vrijdag 16 februari. Dit is toch wel de knallen van Korea, zeg. Ja, de knallen van Korea. En dat was vandaag Esmee Visser. De 21-jarige schaatsster pakt Olympisch goud op de 5000 meter. Het woord ongelooflijk bleef daarna in de media echoen. Zoals bijvoorbeeld bij de voorzitter van haar schaatsclub. Dit was zo'n ongelooflijk feest. En bij haar jeugdcoach. Nee, hè? Ongelooflijk. En bij de leden van haar schaatsclub. Ja, wat, wat mooi. Ah, schitterend. Oh, bizar. Ongelooflijk. En bij de verslaggever. Esmee van harte gefeliciteerd. Echt ongelooflijk. Oh ja, ook nog bij Esmee zelf. Ongelooflijk, wat ik allemaal meemaak. Een half jaar geleden kende Visser haar tegenstanders nog nauwelijks. Ik heb eigenlijk nog nul keer echt tegen deze meiden... of meiden, vrouwen eerlijk, eerder, uh, gereden. En uh, ja, dat pakt heel goed uit. Ja, ze zijn best groot, die vrouwen. En hoe kijkt Esmee terug op haar debuut? Ja, ik heb wel lekker geschaat, dus, uh... Verder met Armenië, want de Tweede Kamer wil een motie indienen... om wat nu nog de Armeense kwestie heet... voortaan de Armeense genocide te noemen. Hoe kijkt premier Rutte daartegen aan? Volgende week, lijkt het, wordt die motie ingediend... en dan zullen we daar natuurlijk verder met de Kamer over spreken. Maar ik wil er echt niet op vooruit lopen. Dat moet in de Tweede Kamer plaatsvinden, anders wordt het wel heel erg ongelooflijk. Rutte houdt voorlopig vast aan de term Armeense kwestie... maar wil er verder niks over kwijt. Nogmaals, eerst de motie en dan het Kamerdebat. vind ik toch de goede volgorde. Intussen weet Ank Beideveld, de minister van Defensie, wel... hoe ze in Turkije zullen reageren. Dat, dat is wel ongetwijfeld, zo ongetwijfeld Turkije daar niet zo blij mee zijn... met wat er is uh, gezegd. En de Turken in Nederland zijn ook niet blij. Het is typisch ons uh, wijsvingertje weer. En als iemand anders het doet... en ook al is het zoveel duizend kilometer verderop... en honderd jaar geleden... dan moeten wij er direct weer wat van vinden... Deze man, die helemaal geen last heeft van complotdenken... denkt te weten waarom de motie nu wordt ingediend. Dus wat is dit anders dan showbiz? Dit is puur populisme. Dit is puur pesten van Turkije, levert stemmen op. Hebben wij in 2000, eh, vorig jaar met de landelijke verkiezingen ook gezien. Nog even terug naar die dramatische high school shooting in Florida van een paar dagen geleden. President Trump bood toen aan de ouders van de slachtoffers te helpen. To every parent, teacher and child, we are here for you... Een moeder van een van de omgekomen slachtoffers vond dat Trump het best kon helpen door wapens te verbieden. President Trump, you say, what can you do? You can stop the guns from getting into these children's hands. You can do a lot. En de rest van dit nieuwsoverzicht wijden we aan de zeer aardend Lady Maya. De reusachtige roofvogel is ontsnapt uit Dierenpark Beekse Bergen. Volgens een verzorger hoeft u niet bang te zijn... dat ze op een ochtend in uw tuin zit. Lady Maya die zal echt ergens in een weiland zitten of in een bos of in de duinen. Uh, die gaat echt niet in de stad, in een woonwijk... konijntjes uit een hok halen, dat doet zij niet. En mocht u onverhoopt Lady Maya toch tegenkomen... vang haar dan niet zelf, zegt een deskundige. Ja, maar die uh, zo'n klauw die heeft een, uh, een kracht dat gaat een beet van een rotweile drie keer voorbij. Dus daar kun je echt uh, serieuze problemen mee krijgen. Dat moet je gewoon echt niet doen. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En Clemens Peters las de krant van morgen. In de Telegraaf een verhaal over patiënten met de ziekte van Parkinson. Honderden van hen moeten soms wel twee jaar wachten op een operatie. Die wordt ingezet als medicijnen geen optie meer zijn. Patiënten wijken zelfs uit naar België. Bijvoorbeeld in Gent worden tientallen Nederlanders behandeld. Onacceptabel vindt directeur Carla Aaldering van de Parkinsonvereniging dat. Parkinson is een progressieve ziekte. Gedurende de wachttijd kan de toestand van de patiënt fors verslechteren. Dus komt de therapie soms te laat. Het FD interviewt Jean-Marc Dat is de topman van Air France KLM. Het gaat goed met die alliantie, blijkt uit de cijfers... die vandaag werden gepresenteerd. We zijn nu beter in staat om de tegenwind op te vangen... die uiteraard op een dag zal komen, zegt de Fransman. En die laat optekenen dat hij graag wil dat KLM-topman Pieter Elbers... volgend jaar wordt herbenoemd. En die steen is opmerkelijk, want vorig jaar werd Elbers deels ingehouden, omdat hij volgens de Fransen te veel een KLM-pet op zou hebben. Ik wil graag dat hij blijft, omdat ik denk dat hij het heel goed doet bij KLM... maar ook bij de groep Air France KLM. Ik werk graag met hem samen. Hij is heel Nederlands, direct. Maar als je iets met hem hebt afgesproken, is het ook klaar. En daar hou ik van. Opnieuw is een PVV-kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen... in opspraak gekomen. In Dordrecht ditmaal, lezen we in de AD. De nummer 6 van de lijst, Lester van Houwelingen... zingt met zijn punkband teksten als All Cups Are Bastards... Alle agenten zijn zwijnen, vrij vertaald. Lijsttrekker Den van Leeuwen is er niet zo blij mee. Dit moet offline gehaald worden. We zijn juist voor meer blauw op straat. Maar Van Houwelingen zelf ziet het probleem niet zo. Hij spreekt van een creatieve uiting. Ik zit in een punkband. Daar hoort nu eenmaal een bepaald imago bij. Ik neem gewoon twee rollen aan. Ik sta voor de PVV op de lijst en ik ben muzikant. Ik zie niet hoe dat een probleem kan zijn. Toch is de video van de punkband inmiddels verwijderd. Het Nederlands Dagblad is alvast op de huishoudbeurs die morgen begint. Het evenement presenteert zich nog steeds als voor iedere vrouw. Dus vraagt de krant zich af waar blijft de man? Nou, die komt in steeds grotere getalen naar de beurs. Vooral omdat er veel aandacht is voor de keuken. Vol nieuwe gadgets waar vooral mannen verlekkerd naar staan te kijken. Ik ga al jaren elk jaar naar de huishoudbeurs voor die gadgets. Ja, natuurlijk. Ja. Een van de opvallendste nieuwe dingen op de huishoudbeurs dit jaar... is een robot die je ramen wast. En dan niet alleen in de keuken. De robot lijkt op zijn neefje die het gras kan maaien... en het nichtje dat het huisstof zuigt. Je zet hem op de ruit en hij zuigt zich eraan vast. En dan kun je hem bedienen met behulp van een app. Hoe kan het ook anders in 2018? De prijs 8 valt mee. 399 euro. Doen. De vrolijke feestelijke voorpagina heb ik inmiddels al mogen inzien. Maar wat staat er morgen verder in het dagblad Trouw? De krant bij de oprichting nog de Oranjebode geheten... viert morgen haar 75-jarig bestaan. De hoofdredacteur heet Kees van der Laan. Hoi Kees. Goedenavond, Max. Gefeliciteerd. Dankjewel. Het is ook een heel heugelijk heel moment. 75 jaar voor een krant die afhankelijk bedoeld was alleen maar voor de oorlog. Ja, want het was een verzetskrant, hè? een gereformeerde Zeker. verzetskrant aanvankelijk. Wat, wat staan er voor artikelen in? Ik vind de voorpagina prachtig. Ja, we hebben een hele bijzondere voorpagina. En die zie je ook weer terug in de speciale bijlage. We hebben morgen dus niet uh, tijd en letter en geest, maar we hebben een speciale jubileumbijlage. Wat voor verhalen hebben we erin? Onder andere met uh, Harry Beungers over de twee gezichten van, uh, van Trouw. Maar ook wat ik zelf echt heel bijzonder vind. Een, uh, een krantenbezorgster van 80 jaar die al vele jaren de krant uh, rondbrengt. Uh, een interview met een koerierster. Uh, en ook uh, de nieuwe generatie van Trouw. Jonge verslaggevers. Die uh, uh, de sector uiteindelijk zullen moeten overnemen van de oudere generaties. En is, heel er, een, is er een feestje gepland... Ja, ja, zeker. We gaan morgen in de drukkerij, morgenmiddag een lezersfestival. Er zullen zo'n 800 tot 1000 mensen zijn. Uh, die uh, hebben ontmoetingen met uh, columnisten, met uh, onze cartoonisten... met de bekende mensen van de krant. En uh, Prinses Margriet komt natuurlijk om uh, een boek van Peter in ontvangst te nemen. Trouw, 75 jaar tegen de stroming. Ik wens je nog uh, minstens 75 jaar tegen de stroming, Kees. Hartelijk dank, Max. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Oh, I don't know where to start The first time that I saw you, you shot your arrow through my heart And it's so bittersweet to know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 Zanger en collega-presentator op Kicks Radio, Ed Struilaert. Make it on your own. Vandaag was weer het uh, wekelijks gesprek van Joost Vullings... met de minister-president, Mark Rutte. En dat ging natuurlijk over staatszaken vandaag. Maar ja, iedereen blijft het toch een beetje hebben... over de afgetreden minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zelstra. En ja, vooral dat controlfreak Rutte het dit keer niet in de gaten had. Joost Vullings, uh, je zit nog in Den Haag. Heb je hem daar nou naar gevraagd? Ja, daar heb ik hem wel naar gevraagd. En heeft hij een antwoord? Hij heeft een antwoord, en, maar dat blijft het antwoord... Uh, wat hij van de week ook in het debat gaf. Het is een inschattingsfout. Dus hij zegt niet, dat zou ook trouwens wel zeer verrassend zijn... dat het, dat het anders zit. Het is, uh, maar het blijft, het blijft heel merkwaardig. Het gek is dat hij nooit dan echt heel erg wil terugkijken naar zo'n moment... van hoe kan je nou zo'n inschattingsfout maken? Want, uh, hallo, iemand belt je op de minister van Buitenlandse Zaken met de mede... En ik heb gelogen over Poetin en Rusland. Nou, daar dat moeten echt alle alarmbellen afgaan. Dan denk je toch wel MH17, ja, moeizame verhouding, ja, kan dat, niet. Ja, dus, dus ja, uiteindelijk was mijn eerste vraag dan ook aan hem... van: ja, inschattingsfout, is dat niet wat milder uitgedrukt? Nou ja, dat weet ik niet. Uh, ik heb in ieder fout gemaakt... Uh, door, uh, toen hij mij vertelde dat dit eraan kwam... het, het belang van die mededeling te onderschatten. Ja, ja. De, uh, maar je kan het niet maken. Nee, maar even, even de maar woorden. Ons, ja. De onze minister van Buitenlandse Zaken... in combinatie met de woorden liegen, Poetin, Rusland. Ja, dan moeten dan... toch werkelijk alle alarmbellen gaan, ik gaan rekenen. Ik zie het Het is, is onze minister van Buitenlandse Zaken in combinatie met liegen. Over het ergens aanwezig zijn. Uh, wat Rusland doet feitelijk, in zijn beleid, is waar hij voor waarschuwde. Dat gebeurt gewoon. Ja, dus het is maar, niet zo dat we nu ineens zeggen: zo Ogen, nou Hadden we een totaal verkeerd beeld van de Russen. De, nee, maar gewoon ze doen het nu. Echt gewoon, gewoon liegen. En het maakt je kwetsbaar in de relatie met Rusland. Dat, ja, dat, is, dat lijkt me helder. Hoezo in de relatie met Rusland? Nou ja, die, die, die, die, die doen niets liever dan zeggen ons en andere landen wijzen op, op onze fouten. Nou, we, oh. leggen de, we leggen de bal op de stip. Nou, dat doen ze toch wel, als ze er zin in hebben. Ja, nee, maar, kijk, ja, maar uh, we, hoeven niet, we hoeven het niet uit te lokken. Nee, maar het is toch niet zo dat Rusland kan ontkennen... dat waar Zelstra voor waarschuwde gebeurt. Dat nee, doen maar ze de, toch de hele niet. discussie over nep. Ze, ze hebben soort, toch de Krim bezet. Ze hebben wordt, toch een ja, uh, activiteit in Oost-Oekraïne. Ze zijn bezig die Euraziatische Unie, hè, landen gedwongen ja. daarin op te nemen. Maar gewoon ondertussen met nepnieuws is het van... nou, kijk eens naar jezelf in die discussie. Nee, Daar was het ook een, een grote fout van. Hem. Maar ik vind het niet zozeer een fout in relatie tot Rusland. Dat is een fout in relatie tot... ja, gewoon Nederland. Je kunt dit niet doen. Je kunt niet liegen. Ja. Dat moet consequenties hebben. Maar, maar het feit dat u dacht van... nou, wie weet, kan het na een stevig debat... kan hij door... Bedoel, is uw politieke antenne dan kapot? Waar het mis ging maandag... is dat niet alleen de leugen er was over het nee, aanwezig zijn... maar toen, vervolgens... Toen hij, toen hij u belde. Hij ze ja. hij, hij, hij, hij zelfs gebeld u met deze mededeling. Van luister, er komt een rondinterview ja, maar... aan... Laat ik dat toch even zeggen. Die, die maandag, uh, afgelopen maandag... komt dat rot-interview niet als... dat want dan krijg je dat weer dat de Volkskrant rot is. Nee, die, hebben, uh, een goeie, nee, knap, dat, dat, die hebben een knap journalistiek product geleverd. Daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Ik bedoel rot in de zin van rot-consequenties. Ja. Uh, dat was maandag. En dat ging over... Niet, niet primair wat mij betreft over Rusland... maar primair over het feit dat Zelstra liegt over ergens zelf niet aanwezig zijn. Uh, het ging in de loop van die dag... vooral s'avonds natuurlijk werd het nog ingewikkelder. Toen bleek dat wat hij... Hoort had dat de bron daarvan zei, ja, maar dat lag net weer wat anders. Uh, dat maakt de zaak nog, nog ingewikkelder. Maar uh, voor mij geldt het volgende: leugens kunnen niet. Die hebben altijd consequenties. Uh, maar dat kan geen automatisme zijn dat een leugen altijd onmiddellijk leidt tot aftrekken. Nee, maar dit dat was dit punt. was natuurlijk wel een echt een hele rare leugen dit. Ja, rare leugen zeker ja. Ja, met uw eens, ja. ja, en maar daardoor ook. Dat, dat, dat de geloofwaardigheid van, van, van het ambt... en dus ook van de persoon enorm Zeker, aantast. enorm. Klopt. Ja, maar hoe kan hij dan gedacht hebben dat hij doorkom? doorkomt? Of in ieder geval op zijn minst. Maar dan, maar dan, dan, ik, ik kreeg van uw collega's vandaag ook een paar keer van... ja, maar je zag toch uh, dat 80% van Nederland... volgens alle ja, websites nee, maar dat, zei, hij moet ja. weg. Ja, maar ik, ik moet als minister-president daar mijn eigen afwegingen maken. Ik vond... Ja, maar dat is dat, wat hij vindt. Maar wat, dat hij, dat hij dacht, op het moment dat hij hoorde van... oh jee, dit is gewoon onhoudbaar. Los van wat hij er zelf van vindt. Dat hij dacht van ja, dit... Ja, maar de inschattingsfout toen hij mij vertelde de week van 29ste... was dat ik daar toen verder niet op aansloeg. En niet gezegd, daar moeten we over praten, et cetera. En wat daar de oorzaak van is, weet ik niet. Dat, vind ik, dat, dat, dat weet hij, daar, daar denkt hij toch over na, ja, maar ik kan, ik kan toch niet nu achteraf psychologiseren waarom ik ja, het toen niet op aansloeg. Wie weet, had u druk? Maar, maar, maar, ja, zo, ja. ja, maar dan moet ik achteraf psychologiseren. Als je een mededeling hoort waarvan je later zegt, die was, had een veel grotere relevantie dan ik me op dat moment realiseerde. Dan ga je achteraf rationaliseren waarom je er op dat moment niet ja, zou op reageren. Ja. ja, maar dat wordt altijd een achteraf rationalisatie. Ja, Feit ja. is dat daar mijn fout zat dat ik er niet op aansloeg. Ja. Uh, Zelfs dan zei: ik ga het rechtzetten in uh, het interview. Heeft ja. hij ook gedaan. Uh, maar niet te min had ik natuurlijk ook zelf wel kunnen denken. Hey, hoe zit dit? En, en Denkt u dan even... niet van, ik, ik ben het kwijt? <laughs> nee, zo erg is het niet. Maar ik heb er wel een fout gemaakt. Ja. Dat is toch wel vreemd. Want zelfs Lodewijk Asscher van de P van A, dat is natuurlijk uw vicepremier geweest, het vorige kabinet. Hij kent u door en door, kan het eigenlijk ook niet geloven. Ja, misschien heeft hij ook wel politiek belang erbij. Ja, maar hij denkt: van hoe kan Nou, Want eigenlijk was het een verkapt compliment. Eigenlijk bent u een heel groot politiek geled met een groot politiek Ja, dat was de eerste Alles maar om dit als een verkapt compliment te zien. Nou ja, het was een vals compliment. Ja, mag ben zelf ook oppositie positie geweest. Ja, en ik heb hele valse dingen gedaan. Dus dat mag allemaal. Verwijt ik hem totaal niet. Hij doet het knap. Ja, maar hij uh, dit, dit, is niet, dit, is dit is niet de markt die ik ken. Ja, dat is toch onbedoeld. U bent om, foutloos. Op beeld, ja. <laughs> je je, je rijdt. Nee, dat ben ik zeker niet. Integendeel. Ja. Ik heb ook in het debat gezegd: uh, mijn politieke loopbaan. Uh, er zijn heel veel uh, fouten gemaakt. En ik zal ook in de toekomst ongetwijfeld nog fouten maken. En dan moet je altijd van leren. Ja. Maar dat geldt je... ook voor iedereen die luistert. Want als een... iemand luistert nu die geen fouten maakt, laat ze mij bellen. Dan wil ik het leren hoe, dat, hoe je dat moet doen. Maar hier heb ik een fout gemaakt. Sorry ja. meer. Ja, maar, maar het, het gekke is ook dat hij zegt: ja, het, zoiets bespreek je toch als je dat hoort. En u zei in het debat dat u toen niet hoorde wel dacht van dit is, dit is niet fraai, dit is ernstig... dan, dan, dan bel je Klaas Dijkhoff of, of de partijvoorzitter. Allemaal of niet gebeurd. allemaal ja, niet Ja, ja. Ook, de, ook gewoon nee. niemand. Gewoon. Nee, maar luister, als, als, als, als u me iets vertelt... waarvan ik op dat moment de importantie niet goed inschat... waarom zou ik dat dan met alle mensen gaan delen? Uh, dat zou ik namelijk doen als ik de importantie wel inschat. En die, die maandagochtend, dus het eerste artikel van de Volkskrant... Toen hij nee, ik belde een Ik had een vrijdag aan de ja. lijn... Uh, dat hij het interview ging doen, toen... Uh, zei die, Ik heb morgen het interview. Zo, Ze oh, nou goed, goed. En ik belde zondag dat dat stuk uh, hevig of heftig was. En, uh, maar maandag, feitelijk, stond daar uiteraard scherp opgeschreven. En dat mag ja. ook in uh, dat hij had gejokt over die aanwezigheid. Snapt hij hoe, hoe iemand die u goed kent zo'n fout kan maken? Nee, als alles nee, als nee. Waarom wordt hij op dit moment zo terecht geprezen? Door politieke vrienden en politieke tegenstanders. Als fractievoorzitter van de grootste regeringspartij... moest hij met 10, 11 andere fractievoorzitters een relatie bouwen. Die vertrouwden hem allemaal. Ze waren niet met hem eens. Maar ook de niet-coalitiepartij. Dat moet je doen als fractievoorzitter van de grootste. Je hebt, dat is noblesse oblige. Je moet relaties bouwen met iedereen. Dat doet Klaas Dijkhoff nu ook. Niet alleen met de coalitie. Mensen vertrouwden hem. Uh, bij de formatie... De vier partijen aan tafel, de drie andere partijen aan tafel. Ik was veel weg. Hij deed feitelijk voor de VVD de onderhandelingen. Carole Schouten zei hij is misschien wel de architect van dit kabinet. Zeer, ook, ook Jesse Klaver in de fase dat hij erbij was. Gewoon respect, vertrouwen, die zijn deugd. Dus ik kan het ook niet verklaren. Ja, heeft u met hem erover gebeld? Dat dat, dat hou ik echt van mezelf. Dat hou ik mezelf. Want het is het? Is echt, ja, dit is een van de meest vreemde. Aftredens die ik eigenlijk heb, heb meegemaakt. Uh, Voor uzelf ook. Zegt u dat wel, meneer Vullings. Ja. ja, natuurlijk. Ja, ja. En ook zonde. Want we hebben natuurlijk, de Buitenlandse Zaken is een belangrijke post. Hij deed dat ontzettend goed. Hij had zijn afscheid woensdag. Dat ministerie was echt van slag. En, en omdat hij met respect met mensen omgaat, omdat hij naar adviezen luistert. Hij was in staat dat politiek ook om te zetten in, in, in beleid. Je zag, je zag hem genieten. Hij was een vis in het water. Hij zei gisteren letterlijk, uh, ik was een vis in het water. En dan kwam een grote haak die me eruit haalde. Ja. Maar ja, die haak had hij wel een beetje deels zelf in elkaar gesleuteld. Dat ziet hij nou, ook. Ja, ik bedoel, deels, dat ziet hij allemaal. Hij ja, ja, verwijt het ja, ja. ook niemand. Hij zegt, ja, dat is mijn schuld. Ja. U, dat is vreselijk allemaal. U heeft in de loop van de jaren uh, toch een aantal VVD-bewindspersonen verloren. Uh, de gevallen zijn toch iedere keer weer anders, maar zit er toch ergens een rode draad, dat u, u iets niet goed doet de VVD iets niet goed doet. Nou ja, kijk, wat je natuurlijk ziet is dat mensen zeggen... ja, er zijn er vijf of zes, dat is best veel natuurlijk... in die zeven jaar nu uh, tussentijds afgetreden. Ja, het is één per jaar. Uh, en uh, ik denk dat je mag zeggen dat dat in de eerste plaats... voor de mensen zelf iedere keer een drama is. Ja, oké, okay, maar dat gaat om de je Maar wat u zegt is waar. Ik denk dat het politiek... Per keer verschillend is, dat houdt toch ook wel staande. En je kunt, kijk, een een, ja, een persoon komen om, om, om dus verder te kijken of er dan toch iets is. Maar maar nee, daar, daar, daar vraag ik daar ik u toch uit. Halbe ja. Zelstra, ja, nee, ik uh, weet dat het... wie hij is met alles wat hij gedaan heeft. En die die toch en dat ook heel goed deed op buitenlandse zaken. Wat hoe had ik moeten weten dat hij had gejokt erover? Hoe had ik dat dan moeten zien? Ja, dan moet ik bijna boven. Ja, ik, ik wil mijn eigen dan niet kleineren maken. En ik vind ook dat ik altijd moet reflecteren als dingen fout gaan. Ik zei het vanmiddag in de persconferentie. Als iets fout gaat, is dat in de eerste plaats, mijn schuld. En als maar het is goed gaat. Dat is een gekke uitspraak. Nee, maar dat vind ik. Dit was toch gewoon zijn eigen schuld. Ja, nee, Dit was als, een ultiem als, geval van eigen schuld. Ja, maar ik vind ja. dat ik me altijd moet afvragen. Wat heb ik dan. Mogelijk als het schuld is, dan moet u ook aftreden. Ja, ik wil niet flauw zijn maar dat is dan wel de consequentie. Nou, dat is het gesprek hiermee eindigen. Nee, ja, ja, uh, gaat nu uh, nee, maar zonder gekheid. Dat, ja. dat uh, ik vind dat je altijd als leider jezelf de vraag moet stellen, welke, wat kan ik hiervan leren? Uh, maar ik vind tegelijkertijd dat je ook mag zeggen, in de politiek kunnen bewindslieden in een in een relatie met de Tweede Kamer het vertrouwen verliezen. Dat kan. Omdat dingen niet goed gaan. Dat is niet per definitie een selectiefout. Maar ik moet er ook niet van weglopen. En kijken: heb ik een selectiefout gemaakt? Ik meen oprecht, behalve Zelstra, niet. Uh, maar hij had mij dat natuurlijk moeten vertellen bij het uh, aantreden. Ja, ik dank u wel voor de wederzijds. NOS met het oog op morgen presenteert. De stemming van Vullings en Van Wezel. Is die aan slijtage onderheen? Ja, ja, tot op heden hebben we dat niet gemerkt. Mijn maar... best ingevoerde podcast van het Binnenhof. Een collega van mij die wist mij te vertellen... ik weet niet wat de bron daarvoor was... maar die zei nee, zij wil niet. Dus oh. die, zij valt dus af. Met Joost Willings. Oh, Dat was een arrogante opmerking. En Max Van Wezel. Eén fles te been bij het Bert ja. Met de persoon van de week. Maar het wordt genoemd. Ja, zit in de race. Iedere vrijdag een nieuwe aflevering. Een van de creatiefste duo's uit de Solgeschiedenis... Marvin Gaye en Tammy Terrell en uh, We Can Have a Party... met ons tweetjes, knus. Donateurs die massaal weglopen, eerleden die opstappen. Bij de internationale hulporganisatie Oxfam... merken ze deze week de gevolgen van de seksschandalen... met hulpverleners op Haiti en blijkt inmiddels ook in Tjaat. Vandaag maakte Oxfam bekend om groot onderzoek naar te beginnen... maar onze vraag is, is dat genoeg? En wat kunnen andere hulporganisaties van leren? Nou, ik ga erover praten met hoogleraar Humanitaire Hulp... aan de Erasmus Universiteit, Thea Hilhorst. Dag, mevrouw Hilhorst, welkom. Ja, hallo. Was u nou verbaasd over het nieuws over die uh, seksfeesten op Haiti? Nou ja, nee, kijk, waar ik zeker eens in verbaasd over was... is dat het nu ineens zo'n enorm item werd... terwijl toch eigenlijk al in 2012 het onderzoek is afgerond... en Oxfam daar ook mee naar buiten is gekomen... dus het eigenlijk ook gevoeglijk bekend was. Dus dat is één zaak, dat je denkt... hé, hey, waarom wordt dat nu zo hoog opgespeeld? Maar misschien omdat de hele MeToo-affaire uh, nou speelt Nou ja, nu. dat denk je ook, maar denk je denkt ook... ja, waarom precies nu? Maar dat heeft er zeker ook mee te maken, denk ik. Ook wel een beetje ja, de stemming die nu in Engeland... erg tegen hulporganisaties aan het keren is. Is dus dat de, zo? Oh ja, ik weet niet of het toeval is of niet... maar de dag ervoor of erna was een van de brexit-politici... die stond met 500.000 handtekeningen bij Downing Street... om te zeggen dat alle hulp gestopt moest worden. Weet je wel, dus het dus dat voelde... speelt ook een soort rechtssentiment tegen het die hulporganisaties. Is, het voelt een beetje modderig, maar goed, dat maakt niet uit. Want het, dat los daarvan er is natuurlijk wel degelijk iets aan de hand. Nou, die seksfeestjes die zijn geweest. Als je vraag is, verbaast het mij dat er seksfeestjes zijn... dan verbaast me dat ook weer niet echt. Het is natuurlijk een... Uh... Ja, er zijn ook verschuivende normen, maar het is ook wel zo dat zeker in de humanitaire hulp, zeker in het verleden, ja, dat zijn ook allemaal jonge mensen en die vaak zonder partner en die zijn dan ergens, weet je, ja. Er wordt van alles gesekst. Er is een heel beroemd boek. Dat heet Emergency Sex. En dat is een verhaal van vier VN-medewerkers. Nou, dat is echt al jaren geleden hoor. Maar die daar ook over schreven van uh, meestal met elkaar. Dat er met elkaar maar seks wordt. Maar soms ook met wordt, lokale prostituees. Ja, waar ook, ja, ook misschien lokaal andere normen over zijn. Maar je ziet die norm ook wel heel snel verschuiven. In preutse zin in strengere zin, in bijgestelde zin... is in het ja, begin van 2002 echt een heel groot schandaal geweest... in de humanitaire hulp. Toen was ineens iets over in West-Afrika... er waren een aantal hulpverleners, die lokale hulpverleners... die dan uh, ja, seks echt gebruikt als ruilmiddel voor hulp. Echt heel direct, hè, van wil jij wat hulp krijgen... dan moet ik seks krijgen. Nou, Dat was ook een dramatisch schandaal. Dat was in de UNHCR. En dat is echt het begin geweest van een omdraaiing van normen... waarbij ook steeds meer uh, ja, standaards zijn opgesteld. Ook programma's zijn aangenomen om daar toezicht op te houden. Nou, dan zie je Haiti. Wat ik heb begrepen van Oxfam... en dat vind ik dan eigenlijk ook een beetje heel tragisch aan deze affaire... dat ze echt heel goed gereageerd hebben. Nou. Ze hebben... Ja, ze niet perfect, maar ze hebben onderzoek gedaan, ze hebben mensen ontslagen, ze hebben op de radio in Haïti hun excuses nou, gemaakt. ik weet niet. Ik zag uh, een interview met Farah Karimi, de directeur van Oxfam Novib uh, mm -hmm. in Nederland, ja. die zei van: uh, het kost me heel veel moeite om dat rapport van de Britse Oxfam in handen te krijgen. En, uh, nou ja, ik, ik mocht het dan zelf lezen uiteindelijk, maar er niks over zeggen naar buiten. Dat vind ik nou niet echt transparant. Nee, maar ze hebben wel ook in, in Haiti zelf... in ieder geval hebben ze ook op de radio er zo over gepraat. Dus een, een, het is in 2012 is het rapport al rondgestuurd... ook aan de Oxfam en misschien ook weer een beetje in vergetelheid geraakt. Maar ze hebben niet slecht gedaan. Hè? Ze hebben ook daarna de normen veranderd. Maar verscherpt. zeg maar, de tijdgeest is in de tussentijd veranderd. Nou, ze hebben zelf ook de tijd gegeven, ook binnen de humanitaire hulp. Ze hebben ook de normen verscherpt. Er is inmiddels een, er is een heel programma, internationaal ook. Wat hier ook over gaat, om bewustwording te maken trainingsprogramma's te maken. Dus het is niet zo. Er wordt ook wel eens gesuggereerd alsof de humanitaire hulp niet zo zelf Of helemaal niks aan hebben. En dan neemt ze doen. wel een beetje een verdediging daartegen. Ja, Jazeker. Omdat zijn, je het gewoon ziet. Weet wat, je, er wordt gewoon echt veel aan gewerkt. En dat neemt niet weg dat ze natuurlijk niet alles kunnen controleren. Wat zijn young meat barbecues? Dat zijn jong meat parties. Ik zou het niet weten, ik ken die, die term niet eens. eens. Oh, ik zou het niet weten. Nou ja, dat is een term die uh, bij Oxfam medewerkers circuleert over seksparties. In de tijd. Ja, kennelijk. Ja. Maar goed, er is ook wel natuurlijk. Um, in een aantal landen waar hulp gegeven wordt, liggen de normen ook anders. Hè? In welke Zeker. Zin? Nou, bijvoorbeeld, ik heb zelf onderzoek gedaan in Congo. Wij hebben 480 prostituees geïnterviewd. En ook uh, heel veel vrouwen die zich meer met transactional seks noem je dat dan. Dus dat zijn niet echt prostituees, maar... Wat is dat? Orale dat... seks weet ik nog net, maar nee, transactional Nee, dat er sex? wel iets tegenover staat. Dus een cadeautje of zo. Maar niet zozeer dat je van tevoren gewoon keihard zakelijk zegt... van nou, dat kost je zoveel. Maar meer dat als je seks met elkaar... dat je wel verwacht dat er na afloop een leuk cadeautje komt. Maar bedoelt u, dat is gewoon de cultuur in landen land als Congo? Uh, nou, gewoon de cultuur, dat klinkt misschien een beetje raar... maar het gebeurt wel heel erg veel, ja. Maar dan moet je daar toch juist boven staan? Dan moet je toch als hulpverlener juist zeggen... als dat in een land de cultuur is, doe ik er zeker niet aan mee. Precies, dus daarom hebben hulp, die hulporganisaties nu ook... zeker na 2002, na 2012 nog meer echt standaarden, normen. Wij willen dit per se niet, je mag je er niet mee inlaten tegelijkertijd kun je natuurlijk ook niet uitsluiten dat het wel gebeurt. Ik zou niet beweren van daarom gebeurt het niet meer... omdat nee. er een standaard is. Je kan ook zeggen, je mag niet drinken. Ja, iedereen drinkt, weet je. Dus het is, een, het is een zoeken van, je hebt die standaard, je probeert hem te handhaven... en tegelijkertijd, als je aan mij zou vragen van gebeurt het daarom nooit... zeg ik natuurlijk, ja... Het gebeurt wel. Ja. Goed, het is dus een aantal jaren geleden. U zegt, ze hebben juist de procedures en zo verbeterd. Maar goed, het is nu naar buiten gekomen met dramatische gevolgen. Oxfam-Novip in Nederland heeft 1700 donateurs verloren. Uh, Oxfam-Internationaal nog veel meer. Bisschop uh, Tutu bijvoorbeeld heeft gezegd... Mm -mm. ik wil geen ambassadeur meer zijn. Uh, wel terecht. Nou, ook heel tragisch. Want het, het leidt ook erg af toe. Kijk, Kijk, Oxfam... International, Oxfam Nobel, dat zijn. Ja, met alle respect, zijn gewoon echt goede organisaties. doen heel veel goed werk. Ik vind dat ze ook echt hun best hebben gedaan om hier tegen op te treden. Dat merk je ook aan de andere hulporganisaties. Ze kunnen met lijsten komen. Ze ontslaan mensen. Nou ja. Het is misschien een heel flauw voorbeeld... maar als je het vergelijkt met hoe de katholieke kerk reageert op misbruik... weet je, ik denk dat de hulporganisaties... Sportwereld, we kunnen ja, nog een tijdje doorgaan. Maar, ja, ga maar door, weet je. Dus de hulporganisaties maken er echt werk van. Ze hebben standaard, ze, on, ze, ze, ze, ze reageren onmiddellijk als er iets gebeurt. Het kan ook wel beter, hoor. Ik heb ook wel wat suggesties. Maar over de hele linie doen ze het eigenlijk heel erg Laten goed. Laten we naar die suggesties gaan kijken hmm. om het te verbeteren. Wat zijn ja. die suggesties die u heeft? Nou, ik denk dat ze op dit moment eigenlijk heel veel al... Gedaan hebben het enige waar ik van nu zeg van wat bijvoorbeeld in, de, in bij Oxfam Novi of bij Oxfam International wat minder goed was, ze hebben het helemaal in eigen hand gedaan. Dan hebben ze zelf onderzoek gedaan, zelf maatregelen genomen, zelf een standaard? Dan denk je, ja, als je het had als er een iets van was van een ombudsman die dat zou onderzoeken namens de organisaties onafhankelijk, dan ben je ook wat minder kwetsbaar dat je die schijn zo tegen je krijgt hè? van nou ze zullen wel ze zullen het ze onder tapijt hebben geveegd. Het zal een beetje politiek gemaakt zijn. Slagerkeurt zijn eigen vlees om in dit verband heel Precies. verkeerde beeldspraak te gebruiken. Precies. Dus dat, dat is wel iets waarvan ik denk van en dat is in zijn algemeenheid in de hulp. Organisaties werken vaak op zichzelf. Terwijl er voor mij gevoel heel veel winst te behalen zou zijn als ze met elkaar zo'n ombudsman of zo'n soort instantie hebben die ook misstanden kan onderzoeken. Er zijn ook andere misstanden. En zou dat een Nederlandse ombudsman moeten zijn? die om. Internationale, internationale hulp, internationale hulp die, in die in die gebieden kan werken. Want het gaat natuurlijk niet alleen hierom. Want dat vind ik ook wel een beetje nu het gevaar. Dan zeggen organisaties... Ja, we gaan allemaal nog meer maatregelen nemen... tegen machtsmisbruik rondom om seksualiteit. Maar morgen is er misschien een grote fraudekwestie. Of is er iets anders aan de hand met hulp... waar, waar mensen heel ontevreden over zijn. Dus je kunt. Het is, als je nu helemaal inzoomt op die seksuele kant, dan, dan, dan ben je ook een beetje achter die rel aan aan het lopen. Terwijl er natuurlijk ook hele andere dingen kunnen zijn. Dus ik zou denken dat je juist met een onafhankelijke instantie die dat soort onderzoek kan doen, dat je daar mensen wel beter mee kunt beschermen. Echt als journalistenvraag, zou u zo'n ombudsman willen worden of lid willen worden van zo'n commissie van toezicht? Uh, nou, ik weet ja, nou, ik zou er in ieder geval wel bij betrokken kunnen zijn om, om hem op te richten en, en, en ermee bezig te zijn. Dat zou ik wel interessant vinden. Maar uiteindelijk zijn dat natuurlijk toch mensen die gewoon echt goed zo'n onderzoek kunnen doen, daar ter plekke kunnen zijn. Ik zou het ook het mooiste vinden als het iemand is die uit zo'n land komt. Van als het, ja, dat je zegt in. In, nu in Libanon of waar dan ook of toen de tijd in Haiti... dat je gewoon een, een heel gerespecteerde Haitiaan hebt... die dat soort zaken op kan nemen. Want die kan ook het beste met de bevolking praten... en luisteren wat er aan de hand is. Volgens mij is dat voorstel wat u doet wel goed, maar niet, niet helemaal nieuw. Er is al een paar jaar geleden nee, klopt, over zo'n ja, ombudsman. Ja. Toen is het tegengehouden. Door ja. wie? Ja, dat is jammer. Dat is al in de jaren negentig. Dat is al lang geleden. En eigenlijk, ironisch genoeg... Door organisaties die er nu het meeste baat bij ze hebben. Ook bijvoorbeeld Oxfam. En ik denk dat dat toch toen ook iets was van die NGO's... die willen allemaal toch wat meer op zichzelf zijn. Die willen niet graag dat andere mensen bij hun in de keuken komen kijken. Toch een beetje bang voor te veel kritiek. Terwijl misschien nu de tijd er wel rijp voor is. Want die reactie heeft die wereld wel een beetje. Van laten we de vuile was niet buiten hangen... want we zijn afhankelijk van sponsors, van donors... We willen niet in een slecht plaatje komen Ik te staan. Ik weet niet, want die, die, die, dat werkt natuurlijk ook andersom. Maar juist omdat ze zo afhankelijk zijn van die sponsors en die donors... moeten ze ook heel goed op hun reputatie letten. En zouden ze daarom juist moeten ze misschien ook juist optreden heel erg. Hè? Misschien verklaart dat eigenlijk ook wel waarom ze juist zoveel hebben gedaan. Want ze zijn altijd heel gevoelig voor hun reputatie. Want als dit soort zaken te veel zouden gebeuren... Ja, dan zijn ze al hun donateurs kwijt. Uh, de president van Haiti, Jovenel Moise, heet hij, zegt er is veel meer gebeurd dan we, we nu weten. Dit is maar het topje van de ijsberg. Uh, zou dat zo kunnen zijn dat dit schandaal nog veel groter is? Uh, ja. Dat kan, ik zou het eigenlijk niet weten. Ik had eigenlijk de afgelopen week al verwacht... dat er misschien meer achteraan zou komen. Het valt me op dat het blijft heel erg over die ene persoon gaan. Hè? Die, die, die hele foute man die dan in Haiti... dat die directeur en die daarvoor in tjaat. De foute Belg. Ja, die hele foute Belg. En er zijn dan eigenlijk... Ja, ik had gedacht: er komen nu vast andere verhalen van mensen die zeggen: Oh, mijn baas die heeft dit of dat gedaan, aan mijn borsten gezeten. Weet je, dat soort verhalen hè? die ook in de MeToo, was, dat echt werd die deur ging open en er kwamen al die verhalen naar buiten. Komt het nog? Komt het niet? Ik zou het eigenlijk niet weten, maar ja, het kan natuurlijk altijd. En misschien niet alleen bij Oxfam Novib. Oh nee, Oxfam. Dat is, Oxfam is helemaal niet speciaal Oxfam natuurlijk. Dat zou dan over de hele sector gaan. En dan gaat het ook over artsen zonder grens, het Rode Kruis, Core Date. Ja, en tegelijkertijd denk je, ja, der, der, die lijsten komen nu deze week naar buiten. En dat zijn dan toch bescheiden aantallen. Als je ziet over hoeveel mensen er werken. Dat zijn natuurlijk gigantisch veel mensen. Het lijkt me een goed idee als er een onafhankelijke ombudsman naar gaat kijken. Ja. Bedankt voor dit gesprek. Gaag Thea Hielhorst. Ja. For a flat, diminished responsibility, your denied person to see, to be suspended in a seven, major catastrophe, it's a minor point, but G augmented. By the sharpness of your see what I'm going through hey. De moeder Teresa Boulevard in Pristina is in gereedheid gebracht... de populaire zangeres Rita Ora komt optreden... en Cherry Blair, de vrouw van Tony, is een van de eregasten. Dit weekend viert Kosovo dat het tien jaar geleden de onafhankelijkheid uitriep. Tegen het been van Servië in de tijd... Servië dat een zaak aanspande bij het internationaal gerechtshof... maar daar won Kosovo. Luister even. De adoptie van de Declaratie van of op 17 februari 2008 heeft niet gevolgd door het internationale regel, de Security Council Resolution 1244 of het constitutionele framework. En ik begroet Pieter Veit, diplomaat in ruste namens de internationale gemeenschap, hield hij van 2008 tot 2012 toezicht op dat onafhankelijkheidsproces in Kosovo. Dag meneer Veit. Goedenavond. Wat herinnert u zich van die dag in 2008? Jubel en uh, feest in uh, Pristina, maar zorg onder de interna internationale vertegenwoordigers uh, over de gevolgen die dit zou hebben voor uh, de stabiliteit in, uh, in de Balkan. En voor uh, de reactie van uh, Belgrado en van de uh, Servische gemeenschap in Kosovo zelf. En is dat meegevallen of tegengevallen in de tussentijd? Nou, aanvankelijk in de dagen na de uh, onafhankelijkheidsverklaring uh, viel dat niet mee. Uh, en uh, braken er onmiddellijk uh, gewelddadige onlusten uit in het noorden van Kosovo. En zelfs in Belgrado zelf uh, uh, was sprake van grote demonstraties en, en oplopende emoties. Uh, geweld tegen ge gebouwen van westerse landen. Dus uh, aanvankelijk was dat uh, niet mis. Er zijn ook internationale mensen van de vredespresentie in het noorden van Kosovo hebben het leven verloren. Dus het geweld nam aanvankelijk toe, maar later is dat stabieler geworden. Ik zei al iets over het programma van uh, dit weekend. Men schijnt vooral blij te zijn over de komst van de zangeres Rita Ora... die in Engeland woont, maar Kosovoars is. Wat gebeurt er verder aan plechtigheden... Nou, er zal zondag, voor zover ik weet, een, een plechtige bijeenkomst zijn van het uh, parlement van Kosovo. Dat is ook het orgaan waar de onafhankelijkheidsverklaring uh, werd, werd uitgesproken. En uh, daarna uh, een samenzijn met, uh, met de mensen die daar tien jaar geleden bij waren. Ik verwacht dat er zeker iemand uit Washington zal komen. En een vertegenwoordiger van de commissie of van de, van de uh, buitendienst van, van de Europese. Wanneer bent u dus zelf voor het laatst in het land geweest? Ik ben, ik ben er twee jaar geleden geweest um, en um, ik ben ook elders in de Balkan geweest, in die periode in Macedonië. Uh, mijn indrukken waren eigenlijk dat het, uh, de ontwikkeling van Kosovo... grote, grote vertraging heeft opgelo opgelopen... en dat er nog veel moet worden gedaan om het land uh, voor te bereiden... op een eventueel lidmaatschap van de Europese Unie. Uh, u weet dat de Europese Commissie nu uh, een nieuw perspectief heeft geopend... voor yeah. de Balkanlanden... Yeah. Uh, uh, maar voor Kosovo zal dat nog een hele lange tijd gaan duren, denk ik... Uh, voordat uh, ze zover zijn. Laten we het even uitsplitsen in onderwerpen. Hoe staat het met de rechtsstaat in Kosovo? Nou, dat staat, niet, dat staat er niet goed voor, uh, ondanks de enorme inspanning van de Europese Unie. Uh, u moet weten dat uh, sinds uh, 2008, sinds het begin van, van de onafhankelijk, onafhankelijkheid... de Europese Unie daar een, een grote rechtsstaatmissie met rechters, aanklagers politiedeskundige van ongeveer 2000 man heeft ontplooid. En die hebben daar werk verricht om de, de, de, de, de rechtspraak in Kosovo te ondersteunen. Maar eigenlijk is daar te weinig van terechtgekomen. Wat ik zie is dat de, de, de banden tussen de politieke elite van Kosovo en de georganiseerde misdaad niet uh, effectief zijn doorbroken. Er zijn aanklachten ingediend tegen, de top tegen sommige toppolitici, ja. Niet allemaal natuurlijk. Uh, maar er is nooit een voor het is nooit tot een veroordeling gekomen. Huh. En uh, eigenlijk zie je dat de zaken uh, alleen maar verder uh, zijn verslechterd... Uh, door corruptie en, uh, en, en verkeerd bestuur. Hoe staat de economie van Kosovo ervoor? Nog steeds hoge werkeloosheid. Uh, dat betekent dat uh, we praten over 40% van de, van de werkende bevolking heeft geen, uh, geen, geen werk. Uh, onder de jeugd zal dat nog hoger zijn. En uh, het zijn ongeveer vergelijkbare cijfers voor wat betreft de armoedegrens. Dus uh, het land zou zeker potentieel hebben om zich te kunnen ontwikkelen... Uh, maar is in een, is in een in situatie van isolement gedreven... door de confrontatie met, uh, met Servië. En is niet toegelaten tot nu toe... Door, uh, tot de uh, Verenigde Naties... en tot de gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties. Hoe staat het met de rechten van de Servische minderheid... in het noorden van het land? Nou, wij hebben geprobeerd uh, sinds uh, 2008... om uh, speciale voorzieningen te treffen voor... De bescherming van de Servische gemeenschap. Uh, speciale rechten in het parlement. Uh, ook uh, nieuwe gemeentes uh, opgezet waar de Serviërs uh, uh, in de meerderheid zijn. Uh, dat is grotendeels wel, wel geslaagd. In het noorden alleen is uh, nog steeds sprake van uh, extreem nationalisme. En van, uh, van georganiseerde misdaad. En dat is ook weer gebleken een aantal weken geleden toen uh, een vooranstaand uh, Servisch politicus, een gematigd Servisch politicus... Ja, vermoord is, van... ...werd vermoord. Ja, ik heb het gevolgd. Die relatie tussen Kosovo en Servië... Servië, ja, beschouwde Kosovo altijd als een belangrijk historisch deel van Servië... Uh, nou ja, heeft moeten pruimen dat het onafhankelijk werd. Zijn er goede diplomatieke relaties eigenlijk tussen Pristina en Belgrado... Nee, er is sprake van een dialoog en er is vooruitgang geboekt uh, bij het openen van de grenzen. Dus goederen en personen kunnen wat vrijer over de grens uh, uh, heen uh, uh, reizen. Uh, maar uh, wat nog niet uh, eigenlijk is, is bereikt is een normalisering van de betrekkingen tussen Kosovo en Servië. En dat is nu door de commissie uh, van de Europese Unie aangemerkt als een van de voorwaarden voor Servië en Kosovo om toe te treden tot de Europese Unie. Dat geldt ook voor alle andere landen van de Balkan... dat alle bilaterale conflicten, grensgeschillen... moeten worden bijgelegd voordat ze kunnen toetreden. Kortom, de Kosovaren zijn er nog lang niet... Nou, ik geloof dat uh, het beeld somber is, maar ik vind het wel positief van de commissie dat er nu een perspectief is geopend. Dat wil nog niet zeggen dat alles uh, makkelijker zal gaan, want de lidstaten moeten zich natuurlijk nog uitspreken. En de Nederlandse regering heeft ook een eigen visie op, uh, op de uitbreiding van de Europese Unie, of dat wat, wel wenselijk ik is. Ik weet het, een wat kritische namelijk. Mag ik u bedanken? Oud-diplomaat Pieter Veit, tot ziens. Want we gaan nu nog praten over een van de engste sporten op de Olympische Winterspelen. U, u kent ze wel, die sporters die op hun buik op zo'n heel klein sleetje liggen. Het is 5 voor 12. Hoe gaan de Olympische gewonnen? Tijdens de winterspelen in Zuid-Korea... kijken we in het oog naar het materiaal dat de sporters gebruiken. En vandaag in die serie de Skeleton Slee. Goedenavond, Skeletoner Bram Segers. Goedenavond. Herinner je je nog je eerste keer en vond je het niet doodeng? Ja, dat herinner ik me nog heel goed. En het was inderdaad doodeng wat u zegt. Gebruikt iedereen eigenlijk dezelfde slee, Bram? Nee, er zit heel veel variatie van, uh, van de sleeën. Zo heb je flexibele sleeën en uh, wat de stijvere slee. Uh, en dit heeft allemaal te maken met het binnenwerk van de slee. Ik zelf heb een, een Bromli-slee. Dat is een hele flexibele slee. Uh, de binnenkant van die slee is uh, heel flexibel gemaakt, zodat die makkelijker uh, door de bochten mee kan draaien. en ook hoger de bochten in kan gaan. Maar er zijn bijvoorbeeld ook stijvere slees. Uh, en die binnenkant die draait wat minder goed mee uh, met de bochten. en die blijft ook wat lager in de bochten. En waarom zouden er dan uh, sporters zijn die die stevige slee gebruiken? Die, die gebruiken ze vooral uh, als ze wat zwaarder zijn... Uh, of als ze wat minder goed kunnen sturen. Op een hele flexibele slee is het zo... Uh, bij iedere kleine beweging, het maakt niet uit of het met je hoofd... of je schouders of je knieën is, stuurt de slee al. En je moet er dus heel goed uh, mee om kunnen gaan. En als je iets te beeld of iets te gestrest op de slee ligt... Uh, is een flexibele slee dus niet zo goed. Hoe bestuur je zo'n slee eigenlijk? Ja, met je hoofd naar voren dus en naar beneden, maar hoe doe je dat... Ja, we liggen dus op onze buik eh, met de hoofd heel dicht op het ijs. Uh, en met iedere beweging die je maakt met je lichaam stuur je al. Uh, de wat kleinere stuurbewegingen maak je vooral met je hoofd... Uh, om naar links en naar rechts te kijken. Voor wat harder te sturen gebruik je vooral je schouders. Die duw je eigenlijk naar beneden in de slee om ja, je gewicht te verplaatsen... en om de, de slee naar links of naar rechts te sturen... En dan kun je nog altijd je voeten gebruiken. Uh, dat is voor echt de noodsturen. Als je je voet op, aan het ijs zet, dan, uh, dan stuur je heel hard. En uh, dan is ik uh, alleen maar in een geval van nood. Wat voor eisen worden door de organisatie aan die sleeën gesteld? Uh, de sleeën moeten... Uh, minimaal en een maximaal gewicht uh, hebben. Dat mag dus niet boven maximaal uitkomen. Er zijn ook afmetingen van de slee, hoe groot de slee is. Er liggen ook ijzers onder, uh, waar je dus mee over het ijs heen gaat. Uh, die moet een bepaalde norm hebben. En het zadel waar je eigenlijk tussen ligt, uh, waar de naam ook vandaan komt... de skeletvormige vorm van de slee, uh, die moet ook een bepaalde afmeting hebben. Uh, dus er zijn heel veel eisen waar je aan moet voldoen. Zijn er verder nog tips en trucjes om het beste resultaat te krijgen... Ja, in, het, in de ijzers, dus zeg maar de, de ijzers die je onder de slee hebt liggen... waarmee je over het ijs gaat, daar zit heel veel variatie in... En het is belangrijk om de juiste ijzers op de juiste banen en de juiste uh, weersomstandigheden te hebben. Uh, er zitten heel veel verschillen in. De ene heeft wat bottere ijzers, de andere heeft wat scherpere ijzers. Uh, en dat heeft te maken met het weer. Als bijvoorbeeld het ijs wat zachter is, dus als het uh, rond het vriespunt uh, zit, maar niet bijvoorbeeld min 12, heb je natuurlijk weer andere runners nodig. En als het sneeuwt, heb je natuurlijk weer andere ijzers nodig, als dat het niet sneeuwt. Dus daar zit ook nog heel veel uh, variatie in. Schaatsen moet je slijpen om ze te onderhouden. Hoe, hoe doe je dat met een slee? Wij moeten de ijzers, dus de runners die eronder liggen... moeten wij uh, ook onderhouden. Dat doen we door middel van schuurpapier. En dat is om de ijzers zo glad mogelijk te houden. Uh, stel, er ligt bijvoorbeeld een keer een takje of een steentje op de baan... en de, de ijzers komen er overheen. Dan komt er gauw een kras in en dat wil je eigenlijk voorkomen. Dus je probeert eigenlijk de ijzers zo glad mogelijk te houden. Morgen de Nederlandse Kimberly Bos in actie. Waar moeten we bij haar op letten, Bram? Nou, we moeten vooral letten op Kimberly dat ze heel relax op de slee blijft liggen. Uh, zolang je relax op de slee blijft liggen, ook al gaat het met 130 km per uur... dan uh, haal, behaal je het beste resultaat. Dus uh, zolang ze rustig op de baan blijft liggen, dan komt het denk ik wel goed. Want uh, hoe ze de bochten moet nemen, dat weet, ze, uh, dat, was, dat weet ze als geen ander. Dank voor deze toelichting op de Skeleton Slee. Bram zegers.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 NPO Radio 1.